5 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg. We gaan napraten en vooruitblik op deze rustdag in de tour met nog een loodzware Alpenweek voor de boeg. Nu het NOS Journaal Gert Kluk. Een opsporingsambtenaar van de Belastingdienst is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur wegens verduistering. De man verduisterde in totaal 200.000 euro als penningmeester van een scoutingvereniging uit Deventer. De 54-jarige man werkte eerder voor de Field. Hij het geld weg via vervalste bankrekeningafschriften. Hij gebruikt het voor dure auto's, verre vakanties en verbouwingen. De rechtbank neemt het hem bijzonder kwalijk dat hij fraude pleegde... terwijl hij werkzaam was als belastingambtenaar. Die baan raakt hij nu waarschijnlijk kwijt, zegt de persrechter. Nou, wat ik begrepen heb is dat hij uh, hoogst waarschijnlijk daar uh, ontslagen gaat worden. En zijn advocaat heeft dat ook... Uh, Aangevoerd dat er een ontslagprocedure zou volgen. Een Nederlandse leverancier van militair materieel heeft een order binnengesleept van ruim 50 miljoen euro. Het bedrijf gaat radarsystemen leveren aan de marine van Singapore. Om welk bedrijf het gaat is niet bekendgemaakt. Volgens buitenlandse zaken zijn er geen redenen om de vergunning te weigeren. Nederland exporteert jaarlijks voor ruim een miljard euro aan wapens naar het buitenland. Vorige maand werd bekend dat Nederland voor 345 miljoen euro... aan militair materieel gaat leveren aan Indonesië. De Spaanse premier Rajoy wil niet ingaan op nieuwe publicaties... over het corruptieschandaal in zijn partij, de Partido Popular. Er lijkt steeds verder in het nauw te komen... door berichten over steekpenningen. Bouwbedrijven zouden geld hebben betaald... aan de penningmeester van zijn partij, Barcenas, Die zou eind jaren negentig een deel van dat geld hebben doorgesluist... naar Rajoy, die toen minister was... Gisteren publiceerde een Spaanse krant sms'jes van Rajoy... waarin hij zijn steun betuigt aan Barcenas, die twee weken geleden werd gearresteerd. Rajoy zei dat hij niet elke dag gaat ingaan op geruchten en insinuaties. Een Nederlandse jongen is om het leven gekomen... tijdens de beklimming van een rots in Duitsland. Hij viel tien meter naar beneden. De 17-jarige jongen uit Harderwijk... beklom gistermiddag met vier vrienden een rots in de Eifel. Toen hij zich over de rand boog om een klimhaak uit de rotsland te halen... verloor hij zijn evenwicht... Alle vijf jongens waren lid van een scoutingclub in Harderwijk. In Nederland verdienden in 2011 36 bankiers meer dan 1 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit gegevens van de Europese banktoezichthouder EBA. Nederland staat daarmee op de zesde plaats. Een jaar eerder waren er nog 43 bankiers die meer dan een miljoen verdienden. Voor Duitsland is dat getal 170, Frankrijk telt daar 162 absolute koploper is Groot-Brittannië. Daar waren meer dan 2400 bankiers met een inkomen van boven een miljoen. Het weer, zonnig en weinig wind. De temperatuur loopt op tot ongeveer 25 graden. Aan zee wordt het een graad of 20. Morgen en woensdag meer sluierwolken en wolkenvelden. Ook geregeld zon. Langs de kust een kleine kans op wolken van zee. Het wordt nog iets warmer dan vandaag. 20 tot 27 graden. Waar staat het vast op de Nederlandse wegen? Dennis Mooij bij de ANWB Verkeersinformatie. Ja, Het valt reuze mee met de drukte. Er staat maar een handvol files. Um, de meeste van die files zijn niet al te lang. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1 Brugge, 2 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht, tussen Sint-Joost en Echt, ook 2 kilometer file. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. En op de A4 Hoogvliet vlaardingen voor het knooppunt ketelplein 2. Hetzelfde geldt voor de A15 vanuit Gorkem naar Rotterdam... bij harningsveld Giesendam En bij Rotterdam zelf op de A20 richting Gouda... tussen Schiedam en het knooppunt plein. 4 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. Nieuw, de Citroën Online Dealer Deals. Dat zijn de beste online deals met de offline service... die je gewend bent van de Citroën Dealer. Met maar liefst 1000 euro online voordeel op de zuinige Citroën C3 op CitroënCarstor.nl. Citroën, uh, Piet, wacht crème. eventjes. Je krijgt naast duizend euro online voordeel... nu ook duizend euro korting van de dealer. Citroën, nee, nee, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Dat is dus een dubbele korting van 2000 euro... op de Citroën C3. Kijk op CitroënCarstor.nl. Ja, gooi hem er maar in. Citroën, creatieve technologie. Venezuela is nog steeds in de band van de dood... van president Hugo Chavez. Het land is tot op het bot verdeeld. De armen laten hun tranen de vrije loop. Maar als je tegen elk commandante was, loopt je leven letterlijk gevaar. Paul Rozemuller en de strijd van Latijns-Amerika. Vanavond om tien voor half tien bij de Icon op Nederland 2. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Met Jurgen van der Goedemiddag allemaal. Rustdag in de tour. Maar eh, napraten gaan we doen met onder meer Danny van Poppel. Die de tour dus moet verlaten. Sowieso loopt het bij die vakantie -ploeg niet echt lekker natuurlijk. We zijn ook bij de persconferentie van Arco Shimano. Die andere Nederlandse ploeg die wel draait. Bart Voskamp is er natuurlijk voor de analyse. En Marianne Vos. Hoe volgt zij de verrichtingen van Bouw en Lau? En er is muziek met zorg uitgekozen door Herman Dalens. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell, I get weak in the knees as I carry. It's now that I see, I've been can be your God. You don't have to stay, het was douwe Bob. Ja, triest nieuws vanmorgen, Danny van Poppel, hij verlaat dus de Tour. Gisteren kwam de Benjamin van Van nog voor de bus binnen op de Mont Toe. En sprak hij dat hij Parijs wilde halen, maar de leiding besloot hem dus voortijdig uit de Tour te halen. Steven Dalenbout, in gesprek met de eerste Nederlandse uitvaller. Danny van Poppel, de media staan in de rij voor jou vandaag. Bij de officiële persconferentie van Vakantse Ja, dat is wel een beetje wrang natuurlijk. Op de, op de dag had je gezegd van tot ziens. Staan ze allemaal in de rij? Ja, het is eigenlijk wel, uh, wel uh, apart, ja. Maar eigenlijk ben ik het wel gewend. Uh, de afgelopen weken waren ook uh, heel erg veel media. Vooral de eerste week natuurlijk. Dus uh, het wendt wel een beetje. Waarom, waarom hebben jullie de beslissing genomen om te stoppen, om naar huis te gaan? Uh, ook voor mijn gevoel uh, vond ik het goed geweest. En, uh, ja, ik wil het met een goed gevoel afsluiten. En er komen nog heel zware dagen aan. En dat wou ik niet... Uh, niet uh, hoe zeg je dat? Op het spel zetten. Uh, ja, jezelf over de kling jagen, is dat het? Ja, ook wel een beetje, maar... Uh, uh, ik wil het gewoon met een goed gevoel afsluiten. En ik doe het al beter dan dat iedereen had verwacht. Dus Zo kun je, je het ook positief zien. Uh, ik weet dat het voor de toekomst wel goed zit. Dat ik uh, misschien wel een grote ronden kan uitrijden. En uh, dat, is, dat is al heel wat voor een sprinter. Aan de ene kant zullen mensen ook zeggen... Ja, uh, hij stond er gisteren zo monter op de Mont Ventoux. Hij reed uh, voor Van Gaarderen en voor Koenigel kwam hij daar aan de top van die van toe. Waarom gaat de jongen zo in godsnaam naar huis? Uh, snap je dat een beetje, die gedachte? Ja, als je thuis op de bank zit, uh, die mensen die dat zeggen wel. Ja. Maar nee, uh, je, dat zul je altijd blijven hebben. Toen ik naar de tour ging, zei ze ook van de dus veel te vroeg en dit en dat. En ook toen ik naar vakantie ging, dit en dat. Maar daar luister ik niet naar. Ik doe gewoon mijn eigen ding en uh, ik vind het zo goed geweest. En... Klaar. Want er is ook een andere kant van het verhaal, want wat was jouw langste koers tot nu toe? Gisteren 240 kilometer, ja. ja dus gisteren reed jij je langste koers uh, en dan ook nog de mond Van toe aan het einde. Ja. Maar ook nog, uh, wat is de langste ronde die je ooit gereden hebt? Ja, uh, deze ook, 14 dagen. Normaal... Uh, daarvoor was het? 7, 8 dagen en dan nog wel een paar tijdrit erin. Uh. Dus ge geeft dat dan wel een beetje aan hoe ver jij je eigen limiet al opgerekt hebt voor je gevoel? Ja, daarom wil ik nu ook goed, goed afsluiten van goed naar de toekomst uh, dat ik dit uit kan rijden. En uh, ja, dat, het is al heel wat en ik ben niet de eerste die afstapt. Er zijn er uh, geloof ik al 16 uit de Tour, maar uit de Tour qua buitentijd en dat soort dingen en niet zoals mij afstappen. Um, jouw vader zei dat hij... Aan de telefoon heb ik maar vanochtend even gesproken. Hij zei dat hij teleurgesteld was. Hè? Um, snap je dat? Ja, aan de ene kant snap ik het wel. Maar hij moet mij ook begrijpen. En, uh, ja, daar hebben we een andere mening over. En ik vind het zo goed. en Ik luister naar mezelf en naar mijn lichaam. Ook al ben je nog maar 19. Je bent een volwassen man. volwassen wielrenner. Ja... Uh... Anders ging ik het misschien wel voor hem doen, uh, de Tour uh, proberen uit te rijden. En als ik dan een uh, slechte dag heb uh, en ik uh, moet uit koers, uh, uh, dan, denk je, dan is het weer een heel andere kant van het verhaal. Maar uh, daarom uh, heb ik ook besloten om vandaag uh, naar huis te gaan. Ik, zei, ik noemde al even je leeftijd, dat geeft aan hoe jong je bent. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Je rijdt nu bij een ploeg waarvan de toekomst zeer onzeker is... Hoe zie je dat zelf? Uh, ja, de tijd begint natuurlijk wel te dringen, maar ik, uh, ik hoop gewoon nog steeds dat de ploeg doorgaat. Ik heb het heel erg naar mijn zin. en uh, ja, uh, Daar kan ik eigenlijk niet zoveel aan doen, uh, aan de sponsors uh, dan goed presteren. Maar kijk jij om je heen naar andere ploegen eventueel voor volgend jaar op het allerhoogste niveau, op het World Tour niveau? Ja, we hebben toestemming gekregen om, uh, om andere ploegen te uh, bekijken en zo. En natuurlijk ben je daar wel een beetje mee bezig, maar nu ik in de Tour zit, was ik meer met de Tour bezig. En ik weet dat het, uh, dat het voor mij uh, wel, wel goed komt, denk ik. Weet je het of denk je het? Dat denk ik wel, maar ik hoop gewoon dat de ploeg doorgaat uh, de, en ik wil heel graag bij deze ploeg blijven. Dus uh, daar gaan we eerst op naar kijken en dan, uh, dan zien we wel verder. Dat zei Danny van Poppel, maar hij gaat dus uh, zijn koffers inpakken vandaag en gaat terug naar huis. Uh, Bart Voskamp, uh, wat, wat vind je van die beslissing? Ik vraag me eigenlijk af wie er nou echt beslist heeft. Want zijn vader is het er niet echt mee eens. Ja, die, die schijnt ziek thuis te zijn. Uh, ja, een, een, volgens mij een jonge renner zoals hij, die moet je juist remmen. Die zou je verwachten dat hij, als hij zover is gekomen... en hij komt gisteren, nou ja, relatief op zijn gemak binnen. Nou ja, een rit, uh, waar hij in principe nog, nog nou ja, wel redelijk mee zou kunnen. Dan heb je nog een tijdrit. Ja, dan zou je kunnen zeggen van ik pak die laatste paar dagen mee... en dan, heb ik, uh, dan kan ik Parijs ook al een keer zien en weet ik hoe dat eruit ziet. Maar uh, ja, ik vind het een een bijzondere uh, beslissing. Dan had ik misschien gezegd... oké, okay, rijd dan inderdaad één week mee en dan stoppen we. Maar nu rijden we eerst door. En nou het einde eigenlijk in zicht is... ja, nu stopt hij. dus. Uh, maar het einde in zicht... er komen nog een paar hele grote bergen aan. Wel, maar goed, hij heeft, er, hij heeft er ook al een heleboel overwonnen en En uh, relatief makkelijk. En... Uh, Kijk, als hij nou op, op de West uh, op een gegeven moment gelost wordt, hij komt er leven achteren, dan zou ik als ploegleider gelijk zeggen: Hup, klaar, het is nu mooi geweest. Maar hij komt er nog steeds eigenlijk goed door. Hij hoeft er niet echt vooraf te zien. Dan had hij eigenlijk, denk ik, uh, liever ook wel door willen gaan. Ja, ja. Maar goed, hij, hij zegt dus zelf: Ik ben het eigenlijk wel eens met de beslissing van de ploegleiding. Zou so ja, het? Ja. ja, dat zegt hij. Ja, tenminste. maar wie is de ploegleider? Want zijn vader die is teleurgesteld. Ja. Denkt, ja, ja dan, dan, welk overleg is daar geweest? Ik bedoel, als vader heb je nou ja, goed, misschien niet zoveel te vertellen, want er staat de ploegleiding boven. Maar zijn vader is de ploegleiding. Ik vind het een vreemd verhaal, ja. Nou ja, we gaan straks nog wel iemand horen van de ploegleiding. Art Vierhout is ook een interview mee opgenomen. Dus we kijken wat hij daarover zegt. Uh, is dat tegelijkertijd ook de moeilijkheid in deze hele kwestie natuurlijk? Want het is natuurlijk een prachtig verhaal. Jean-Paul van Poppel met zijn twee zonen in de Tour. Ja, dan komt er zo'n beslissing aan. En dan ben je aan de ene kant ben je vader en aan de andere kant ben je ploegleider. Ja, kijk, als de, de beslissing unaniem zou zijn geweest... dan, dan moet de, de communicatie volgens mij naar buiten zijn geweest. We zijn het er allemaal mee eens. We hebben besloten om op de rustdag, het is mooi geweest... en nu stoppen we ermee, hij geeft het zelf aan, dan krijg je een ander verhaal. En als zijn vader, als ploeg, dus als vader en ploegleider zegt... ik ben teleurgesteld, ja, dan, dan geeft dat altijd weer een openheid van... ja, wat is er aan de hand? Ja, dan denk je dat er wat is, inderdaad. Ja, en het, het marcheert al niet zo lekker bij die ploeg. Nee, nee, het marcheert zeker niet zo lekker. Ze, hè, bedoel, de, de inzet is er zeker, maar ik, ik vind ook... ze hebben beslissingen genomen op momenten uh, meedemereren... Van voren of mee zijn in de ontsnapping terwijl het niet moet. Met Westra voor die tijdrit. Uh, met Hogeland soms op een of moment. Fletcher die ervoor die blijft rijden. op een moment dat er niks te halen is. en als dan de waaier, de waaier etappe is waar wij had te zoeken heeft. ja, dan zijn ze kapot. Is eigenlijk zonde. Dat, dat had er iets meer beleid in moeten zitten. Ja. We gaan straks luisteren naar het verhaal van de Vierhout... over het vertrek dus van Danny van Poppel uit de Tour. Ladies, I've been here no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 baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving and it's driving me crazy and I didn't have the slightest idea until I saw you dancing yeah. and when you walk up on the dance floor, nobody can let it go no. the way you move Everybody's your body, just smooth and everything's so unexpected the way you right and left it yeah. so you oh, can keep on shaking it I never really knew that she could dance like this yeah. She make a man wanna to speak Spanish Como se llama sí. Bonita Mi sí. Shakira Check, I'm on tonight, you know my fight. hips don't lie And I'm starting to feel you joy Come on, let's go oh. real slow Don't you see, that I see perfect oh. I know I'm on tonight, Check. my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't, don't really know what I'm doing. But you seem to have a plan. My will on self restraint. Have fun to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's too hard to explain. See you move like you Colombia. Mira en Barranquilla se baila yeah. así. Sexy am fantasy, a refugee. Back oh. like me back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I go back like when Pop carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club, dizzy. Yeah. Yeah. by the CIA, yeah. why I be the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Oh, boop oh, oh, oh, oh, oh, oh, no more do we snatch rope. Refugees run the seas, cause we own our own boat. Oh. I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel your And let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm The baby like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Shakira, oftewel mevrouw Piqué was dat een hip's don't lie. Nou, Danny van Poppel hebben we net gehoord. Hij gaat dus naar huis. Eens kijken wat de ploegleiding van Vakans daarvan zegt. Steven Dalepout praat met Aard Vierhouten. Ja, de beslissing om Danny van Poppel uit de Tour de France te halen, eerste uitvallen deze Tour voor Nederland. Um, hoe is die beslissing genomen? Het ja, is een beslissing die, die uh, eigenlijk vanaf de eerste dag aanwezig was. Um, terwijl de, uh, Aan de start van de Tour. Waar we gewoon hebben gezegd: van Oké, okay, we kijken om de drie dagen hoe we ervoor staan. Als het nodig is, een dag eerder, één dag eerder. En Zo hebben we met elkaar gecommuniceerd, um, met de ploegleiding. Uh, de dokter en Danny zelf uiteraard. Uh, die is de grootste schakel in dit verhaal. En het ging eigenlijk uh, ja, heel, erg, heel erg lekker. Heel erg uh, crescendo noemen ze dat. <laughs> hij stond uh, aardig monter, zeer mond bovenaan die mond van toe, hè? Ja zeker. Hij, het is blijft natuurlijk een, een, een speciale jongen. Daarom is hij ook vroeg prof geworden. En daarom is hij ook aan de start gekomen van een Tour. En, uh, als je in een dertig... Formatie van 30 wielrenners: eh, je tot de selectie doordringt van de Tour de France. Dat, wil, dat zegt al sowieso iets. En we, we wouden ook gewoon hem de ontwikkeling en de, ken, de kennis die je opdoet in de Tour, die kans wouden we hem geven. Eh, omdat we gewoon wisten dat hij kapabel was om minimaal gewoon een week te, hier rond te koersen. Maar toch, hij, hij eindigde in de groep en zelfs voor TJ van Gaarden en Cunego bovenop die van toe. Um, en hij stond daarna. Uh, allerhande handen te woord. Dat deed hij ook uh, alsof hij niet die berg was opgefietst. En toen twijfelde hij toch ook wel een beetje. Ja, het zou toch ook wel mooi zijn om, om Parijs te halen... en om daar die vlakke etappe nog uh, te rijden. Waarom is dat toch niet goed voor, voor zo'n jongen? Waarom hebben jullie gedacht dat het toch niet goed is... en hem naar huis gestuurd? Ja, dat is natuurlijk de eerste gedachte... als je boven van toe komt als renner. Dan denk je, nou, een klusje weer geklaard. Hoe moeilijk het ook was. Uh, anderzijds... Uh, Danny al eerder aangegeven, we hebben al eerder op een, op een keerpuntje een gestaan van uh, doorgaan of niet doorgaan. En kwam hij eigenlijk nu, toen we in het hotel kwamen, nog een keer uh, of er een gesprek mogelijk was en we hebben we het er nog eens over gehad. En dan, dan, dan draait het de andere kant op. En dan uh, heeft hij zoiets van, uh, ja, ik ben er eigenlijk al klaar mee. Maar hij lijkt nog helemaal niet kapot te zijn. Nee, maar goed, uh, we kennen Danny natuurlijk al iets langer. En uh, we hebben al vaker. Uh, met, ...met jonge gasten bezig geweest. En als je kijkt naar een ontwikkeling van iemand van 19 in toe meenemen tot daar aan toe... Uh, ...bewijs is geleverd dat het mogelijk is uh, dat hij op deze manier kan ontwikkelen... En, ...en een grote, echt enorme stap in zijn carrière kan maken nu. Dat heeft hij gedaan. Dan moet je ook nadenken, oké, okay, 14 dagen tour, finish Mont Ventoux... ...en nog zo daar zijn, fantastisch... Um, maar als je het rond het boek doorslaat, dan komen er nog verschrikkelijke dagen aan voor de wereld. Zou dat dan een renner van 19? Wat het met zo'n jongen doen wat niet goed voor hem is? Ik bedoel, zou het hem kapot maken of hoe zit dat? Ja, ja fysi fysiologisch, gewoon lichamelijk uh, ga je een bepaalde grenzen over de komende week. En um, hij heeft al grenzen overschreden in de afgelopen 14 dagen. Dat is goed, dat, dat is topsport. Dat moet je doen om beter te worden. Dat moet je doen om aan de top uh, te kunnen komen. En daar een beetje te, te voelen van hey, waar, waar zit ik en waar kom ik. Uh, als je kijkt hoe hij er nu uitziet. Je ziet lijnen in zijn spieren, in zijn benen. Uh, een kilootje of twee eraf. Dat is, dat is op een top wielrenner zijn wat hij nu aan het doen is. Alleen die laatste week met alles wat nog komen gaat. Dat gaat voor iemand van 19 te veel zijn. Zijn vader, Jean-Paul van Poppel, was ook ploegleider in deze Tour de France... maar is ziek naar huis gekeerd. Ja, hij is echt teleurgesteld te zijn hè, over, deze, uh, over deze beslissing. Um, ja, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is hij daarbij betrokken geweest of niet? Ja, Jean-Paul was vanaf het vanaf begin natuurlijk betrokken hierin. Hij is ook gewoon een van onze ploegleiders. En, en, uh... Jean-Paul is denk ik bang dat het te veel op emotie geschoeid is geweest... Uh, om een beslissing te nemen. Maar de, dat, dat is dus duidelijk niet het geval. Uh, lichamelijk zou Danny eventueel nog verder kunnen. Uh, maar er komt ook iets bij als het geestelijke aspect van een wielrenner. Dat je jezelf constant over die grens moet zetten. En op een gegeven moment een schakelaar om moet zetten. Van, uh, dan is het alleen nog maar trappen, trappen, trappen, fietsen, fietsen, fietsen. En da daar moet je ook mee overweg kunnen. En uh, de balans tussen die twee... Uh, daar moet je ook in ontwikkelen en groeien. En ik denk dat... Uh, uh, dat dat nu de volgende stap is voor Den om daaraan te werken en daarmee verder te gaan. En dan moet je nu ook zeggen: van je bent normaal moe, zoals iedereen in de Tour moe is. Uh, dan is dit nu ook een mooi moment. Want. Hij gaat nog tien keer de Tour de France rijden. En die gaat hij zeker tot aan Parijs rijden. En die gaat ook nog een keer dat groene shirtje meenemen naar Parijs. Daar ben ik van overtuigd. Dat zijn zijn kwaliteiten voor de toekomst. Maar die moeten we nu niet, uh, die we nu niet uh, proberen daar te krijgen in Parijs. Omdat het dan zo leuk is om in Parijs te komen. Aart Vierhout, de ploegleider van Vacan um, Ja, Bart Voskamp, we hebben zijn verhaal gehoord. Wat vind je ervan? Ja, dat is ook een uitleg. Ik bedoel, Aard heeft op zich wel een, een, een prima uitleg... Uh, waarom die afstapt. Maar ja, ik, ik blijf het inderdaad wel uh, me afvragen... van ja, wie, wie neemt het besluit dan eigenlijk? Want uh, ja, Jean-Paul is daar blijkbaar niet ingekend. Ik mm -hmm. vind het toch vreemd als je, uh, als, als, als je daar met meerdere ploegleiders bent... dat het besluit dan niet unaniem wordt genomen. Ja, maar uit uit aardse verhaal geloof ik toch ook wel te halen... dat Denny zelf het heeft aangegeven. Van, nou, ik, ik vind het wel mooi geweest. En hij zei, er was al eerder een keerpunt eigenlijk. Ja, dus dit ja, is ook een goed ik wel om zo'n maar... jongen te beschermen, of niet? Ja, uh, dat is inderdaad waar. Kijk, en de bescherming had er moeten zijn... op het moment dat hij op de moffe toe kapot was geweest... of achter de bus of in de bus... en dat hij gewoon echt niet meer ging... dan had ik dat prima begrepen... en dan was de beste beslissing geweest om, om te stoppen. Maar ja, als hij zelf, en hij is 19 en hij is jong... en als je jong bent, dan wil je heel graag... en je komt nog zo makkelijk boven... nog makkelijker als de gemiddelde de andere busrijder... Die, die van achteren zit... ja, dan uh, had ik misschien toch wel liever uh, gezien... dat hij had doorgereden. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Want als het echt om het leerproces ging... ja. Eerst was de communicatie van... ja hij gaat een paar dagen mee of een week mee... en dan wat sprints meedoen. Ja, vervolgens gaat hij toch al die berg over en dan staat hij hier. En dan ja, eigenlijk met het, uh, het laatste weekje in zicht... en zo makkelijk nog klimmen. Ja, dan had ik gedacht, pak die ervaring dan ook nog mee. Ik denk dat Jean-Paul er ook zo over dacht. Dat denk ik ook, is het nog wat ouder. <lacht> hè, dus, uh... ja, nou ja, goed. Uh, voor hetzelfde geld gaat het wel helemaal mis. En blaast hij zich uh, volledig op straks in ja, die hoop. En dan, dan, zou je, dan, nee, dat dan dat zeggen we achteraf weer... hoe hebben ze hem kunnen laten rijden? Ja, maar dat, kijk, dat, dat, dat, dat, dat, dat kun je vanaf dat moment beslissen. Ik vind het moment nu... hij rijdt makkelijk, uh, hij, hij ziet er nog goed uit... hij kan nog, hij kan nog mee. En als het, hè, Morgen overleeft hij ook wel zo'n korte rit... met op het eind nog een, een lastige klim, dat overleeft hij. Dan zit er nog een, een tijdrit in... nou, dan kan hij zijn eigen tempo rijden. Ja, En als hij op de rit naar de Alpe blijkbaar slecht is... of het altijd niet gaat, dan kun je op dat moment gewoon beslissen... nou, tot hier is jouw to tour geweest, perfect, mooi... en nu is het klaar. Ja. En, maar komt hij er wel overheen... ja, dan... Uh, laat hem die laatste paar dagen nog rijden. Ik vond het wel grappig om te zien... dat we zagen in het begin natuurlijk interviewtjes met hem. Nou ja, was het een beetje zo'n schuchtere jongen... die net ja en nee zei nog iets meer. En, en nu aan het eind geeft hij gewoon al... Ja, een enorme interview. Dat vind ik echt mooi om te zien. hoe, dat, ja, hoe die Hij hoe die... heeft ook leren met pers om te gaan natuurlijk. Ja. In het begin komt het allemaal op en af. En nu uh, denkt hij ook na over wat hem gevraagd gaat worden. En ik denk in dit geval dat er ook wel gesproken over is... dat hem dit gevraagd gaat worden om tot een goed antwoord te komen. Ja, ja, oké. Okay. Uh, jij denkt eigenlijk dat de ploegleiding dat wel een beetje heeft gemaskeerd misschien. Ja, dat is ook normaal hoor, dat dat uh, gedaan ja. wordt. Ander belangrijk punt van vandaag uh, was... De, de, de persconferentie van Sky, hè, de ploeg van, van Froome... Uh, die daar is weggelopen op uh, navragen van journalisten. Uh, ik geloof dat de vraag letterlijk... Was van uh, Armstrong, reed die man van toe op en die deed dat langzamer dan jij. Hij deed het met doping en jij uh, zogenaamd zonder. Ja. Met andere woorden, hoe kan dit allemaal? Ja, maar ja, ik begrijp hem ook wel een beetje. Het is natuurlijk, denk ik, nooit goed om weg te lopen. En Zeker als topsporter, denk ik dat je je verhaal klaar moet hebben. Maar aan de andere kant heeft hij misschien al zo vaak, nou de laatste dagen, die vraag gehad. En heeft hem ook al zo vaak beantwoord. Dat is iets van, ja, nou, nou, nou word ik boos en nou ben ik er zat van. Dan heb ik geen zin om dat nog een keer te beantwoorden. Maar ja, ik denk toch dat hij moet proberen de rust te bewaren. En proberen daar een goede uitleg aan te geven. En ja, zeggen van, het is zoals het is. En wat hij zegt, ja, ik ben schoon. Kijk, kijk hoe ik het doe. Ik, ik heb hard getraind Meer kan ik er niet aan doen. Nou ja, dat is zijn verklaring. Dan weglopen, dat is ja, denk ik niet de beste oplossing. Nou, is, is wel een statement. Het is wel een statement, ja. Maar ja, aan de andere kant, ja, denk ik, je, pff, het is ook wel belangrijk dat je er toch blijft zitten en dat je misschien boos wordt als dat je wegloopt. Ik denk dat het nog beter is. Ja. Uh, we praten straks nog even door over de afgelopen week, Want daar zat natuurlijk ook die hele belangrijke etappe in, waarvan we allemaal volgens mij hebben geconstateerd dat dit uh, ja, uh, ongeveer de meest legendarische etappe aller tijden was. Uh, misschien wel, naar nou, alle tijden, weet ik niet, maar in ieder geval uh, in de top 10. De man van toe ja ook nee maar ook Wat? die die in oh die ja nee die was denk ik nog bijzonder. want de mol van reizen was vaker op en dan komt er nee, ik, bedoelde, ik bedoelde vooral die waaierritapp ja nee die is zeker memoraal. We kijken een mol van toer oprijden daar, ja, daar, daar rijdt een klimmerhard te mogen dan heb je een winnaar maar in dit geval met die wind ja is, is daar gewoon uh, he, was, uh, ik zag het ook ergens in het tv-programma voorbij gekomen. Er was een pact gesloten dat zou dan eigenlijk ook niet kunnen dat zijn juist mooie dingen dat je gewoon met elkaar in de slag gaat en daar probeert het samen beter uit te komen in dit geval de ploeg van Cavendish en de Belkins ja die hebben nou ja pact is een groot die hebben gezegd zullen we de boel eens op de kant zetten. Nou ja, dat, dan gaat er iets rollen en ontstaat er iets. En daar hebben ze toch een mooie slag mee geslagen. Ja, ze, als je het bergop niet kunt winnen, dan moet je het op vlakken doen. Dat was mooi, wielersport. Ja, absoluut. Ik heb echt heel veel van genoten. Ja. Um, nog meer zaken uit de afgelopen weken pakken we zo er wel even bij. We gaan Marianne Vos ook uh, organiseren. Want die heeft allerlei plannen met betrekking tot de vrouwen in de Tour. Dat allemaal in het uh, komend half uur. Originele houten vloer, 7 vierkante meter, helemaal casco... en natuurlijk op een absolute toplocatie. Tommy, ben je in de boomhut? Mam, ik zie midden in een bezichtiging. Daar wordt heel het Gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS, een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. In het KRO-programma Liefde voor Later... volg ik gezinnen waarbij een van de ouders ongeneeslijk ziek is. Samen maken we een herinneringsdoos voor later. Ik wil graag dat mijn kinderen me herinneren zoals ik nu ben. En niet zoals ik, als ik straks op mijn sterfbed lig. Want hoe houd je herinneringen levend? Liefde voor later, vanavond om vijf voor half tien op Nederland 1. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen, zonder zorgen over kosten.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 Het NOS Journaal, hier is Gert Kluk. De openbaar aanklager in Egypte heeft opdracht gegeven... voor het arresteren van zeven hoge moslimbroeders... en andere leiders uit kringen van islamisten. Ze worden beschuldigd van het aanzetten tot geweld. Onder de gezochte moslimbroeders zijn leiders als Essam el-Irian... en Mohamed el beltagi die volgens hun partij vandaag bij een pro-Morsi-betoging waren. De zeven zouden in de dagen voor en na de val van president Morsi... hebben aangezet tot geweld en andere misdrijven... tegen tegenstanders van Morsi. De eerste verdachte die begin juni werd aangehouden voor het stelen van eindexamens uit het ibn Galdoencollege college is vanmiddag vrijgelaten. De 19-jarige vrouw uit Rotterdam blijft nog wel verdacht in de zaak. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze ingebroken in de school en de examens gestolen. In de zaak zit nu alleen nog een man van 19 uit Maasluis vast. Ook hij zit langer dan een maand in voorarrest. Volgens de OM in Rotterdam heeft zijn advocaat een schorsingsverzoek ingediend. Ze verwacht dat ook hij binnenkort vrijkomt. En zeven CDA's hebben zich gemeld om lijsttrekker te worden... voor de Europese parlementsverkiezingen van volgend jaar. Vandaag sloot de aanmeldingstermijn. Drie van de huidige Europarlementariërs, Wim van der Kamp... Esther de Lange en Lambert van Nistelrooy, opteren voor het lijsttrekkerschap. Wie de andere vier zijn, maakt het partijbestuur niet bekend. Er is een selectiecommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Yvonne van Rooij. En dat zijn de hoofdpunten. De Weersverwachting dan. Hier is Peter Kabers-Munneke. Het is zonnig in het land met de temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten. Ja, aan de stranden en ook in de wadden daar is het wel wat kouder. Een graad of 20. Maar ja, wat heet koud? Het is daar echt ontzettend lekker. Er staat weinig wind. Het is daar heerlijk toeven. Goed, vanavond dan blijft het helder en dan koelt het echt pas laat op de avond af. Uiteindelijk wordt het dan zo'n 10 tot 13 graden, maar dat is pas later in de nacht. Dus u kunt nog prima buiten zitten vanavond. Er kan vannacht ook wat mist ontstaan en in de kustgebieden kan ook wat mist van zee binnendrijven. Goed morgen, dan is het weer een droge dag. Ook vrij zonnig, hoewel er vrij veel sluierbewolking voorkomt. Uh, maar goed, daar schijnt die zon dan wel redelijk goed doorheen. Er staat ook weer bijna geen wind en de temperatuur die loopt op naar 23 tot 26 graden. Ja, op de Wadden en aan het strand, daar blijft de temperatuur weer een klein beetje achter. Nou, na morgen dan houden we rustig en droog zomer weer met geregeld zon... en een middagtemperatuur tussen de 20 en de 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nu 50 kilometer file. Over het algemeen valt dat wel mee met de vertraging. Dit zijn de bijzonderheden op de A2 richting Maastricht. Tussen Graten en echt drie kilometer. Daar heeft een vrachtwagen met een lekke band gestaan. Maar het wiel is verwisseld inmiddels. De weg is weer vrij. Op de A4 hoogvliet Vlaardingen tussen het knooppunt Benelux en de Benelux-tunnel 3 kilometer. In de linker tunnelbuis heeft een kapotte auto gestaan. Die linkertunnelbuis was een tijdje dicht, maar die wagen is ook inmiddels weg. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het ringvaart 7 kilometer door werkzaamheden. En op de A20 uh, Hoek van Holland-Gouda voor het knooppunt de Bregseplein 4. Ongeluk op de A28, Amersfoort Zwolle tussen Wezep en het knooppunt Broek staat drie kilometer, de rechterreis ook is afgesloten. En ook een ongeluk op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel bij Steenwijk. De weg is er helemaal afgesloten, Je kan er alleen maar langs via de vluchtstroom. Radio de Artiste. Je J'ai fait la vie à Varsovie J'ai fait le mort à Baltimore J'ai fait le rat à Canberra J'ai joué au Yaoundé, J'ai joué aux dames à Amsterdam J'ai fait des gammes à Birmingham Je suis un aventurier Avec lequel il faut compter Je suis un aventurier Avec lequel il faut compter J'ai Borne à J'ai des pompettes à papettes J'ai bu de l'eau à Bordeaux J'ai dit en pis tampi à Tampico J'étais sur ta à Bogota Et des calculs à Calcutta A moi faut pas me raconter Parce que vraiment j'en ai bavé A moi faut pas me raconter Parce que vraiment j'en ai bavé À terre, et on sauna à sa j'ai fait le chasseur à qui le chassa. Et la nounou à cotonou, j'ai fait de la folle à dos, j'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé à Créteil J'ai eu la berlue à Berlin J'ai été gentil à Port-Gentil Et mal poli à Tripoli J'ai fait la vie à Varsovie, Et le mort à Baltimore J'étais un aventurier Maintenant c'est terminé J'étais un aventurier Maintenant c'est terminé is van vandaag, met het liedje uit 1969. Jacques Dutron was dat. We moeten nog even terugkomen naar het verhaal van Vroem. Bart. Want ik, ik heb jou onterecht ook op een verkeerd spoor gezet. Want de hele tijd is het verhaal van uh, Vroem boos weggelopen. Nou ja, in ieder geval was hij niet blij met al die uh, vragen over doping. Maar hij is niet boos weggelopen. Hij was wel boos toen hij wegliep, maar hij is niet boos weggelopen. Nee, zo, zo was het inderdaad. Dus hij heeft wel welkeurig het vragenrondje afgemaakt... Uh, maar liet duidelijk blijken dat hij uh, niet uh, blij was... met al die vragen over dit onderwerp. Nou, dan is dat ook weer gezegd. Um, zullen we het eens even hebben over onze beste Nederlandse wielrenster? Uh, ze heeft onlangs de Giro gereden. En als het aan Marianne Vos ligt, dan rijdt ze binnenkort ook de Tour. Afgelopen week liet ze in ieder geval weten... dat de Tour voor vrouwen wat haar betreft weer terug moet komen. En startte dus een petitie. Marianne, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel steunbetuigingen heb je trouwens intussen binnen? Uh, volgens mij gaan we al over de 13.000, dus het uh, gaat, wel mooi met, gaat wel goed met de petitie. Er zit er daar nou een beetje naam ook bij? Want is natuurlijk altijd handig met zo'n petitie. Ja, nou goed, we zijn met, uh, met vier rensters deze petitie begonnen... om uh, ja, wat extra draagkracht te, te creëren voor onze lobby richting de ASO... en uh, richting de, de toerenorganisatie. En ik moet zeggen, ja, hij leeft wel wereldwijd. Hij is overal wel goed opgepikt. Oké, okay. Bart Voskel, heb jij jou getekend of niet? Nou, als ik kan tekenen, doe ik het meteen. Want ik vind het heel terecht. Het is voor de dames natuurlijk heel moeilijk om die publiciteit te krijgen. Ja, en, en de beste mogelijkheid is, als al de schijnwerpers op die tour staan... en die camera's zijn er en de journalisten zijn er... dat dat damesprogramma daarin meeloopt. Dus dat is een heel goed idee. Ja, nou, die heb je al. in je zak, Marian. We gaan er zo meteen nog wel even over doorpraten. Eerst maar eens even over de tour nu, hè, de mannentoer. Hoe, uh, hoe beleef jij dat? Ja, ik vind het prachtig om te volgen. Ik, uh, ik volg eigenlijk al jaren de tour. Ik ben echt pure wielenliefhebber. Ik, ik fiet, fiets dan zelf toevallig ook. Maar uh, ja, het is ook heel mooi om te kunnen kijken. En eh, tijdens de dieren was het voor mij een beetje lastig om het te volgen. Want dan zit je natuurlijk zelf op de fiets, ben je aan het reizen uh, en uh, eten, rusten, masseren. Uh, maar de laatste weken uh, moet ik zeggen, ik heb er echt uh, flink van genoten. Snel je trainingsrondje rijden en dan uh, naar binnen voor de buis? Ja, ja, en uh, de radio aan natuurlijk. Ja, ja, ik, natuurlijk. Zit hier net, ik zit hier net te vertellen dat het zo mooi is als je Radio Tour aan hebt... dat, dat dan de spanning zo opbouwt. En als je dan hoort tijdens zo'n waaieretappe van... ja, het breekt, het breekt, het zal toch niet waar zijn? De hele trui zit er niet bij. Ja, dat is fantastisch om, uh, fantastisch om te horen. En ook gisteren uh, reed ik zelf in Steenwijk de wedstrijd en om te terugweg uh, de radio aan... En dan uh, ja, moet ik zeggen, dan krijg je de koers eigenlijk net zo mooi mee. Eigenlijk staat het allemaal is gewoon die radio aanhouden. Dus heel goed dat je dat, uh, dat je dat nog eens even benadrukt. Um, in, in hoeverre ken jij die mannen een beetje? Ik bedoel, trainen jullie wel eens samen? Kom je ze wel eens tegen ergens? Nou, ik kom ze wel eens tegen ergens. Maar uh, ja, wat mij betreft komen we elkaar vaker tegen, want dan gaan we de, gaan we de tour samen rijden. Maar. Uh, nou ja, we hebben wel een aparte kalender, dus we zien elkaar niet, uh, niet zo heel vaak. En we trainen ook eigenlijk niet echt uh, vaak samen. Ik train wel eens met mannen, maar ook veel alleen. Um, dus ik ken ze wel, vooral van het, uh, ja, nou ja, van het WK bijvoorbeeld. Daar, uh, daar rijden we samen en dan mm -hmm. zit je me met elkaar in een hotel. En ja. dan is het wel leuk om, uh, om wat, uh, nou ja, elkaar wat beter te leren kennen en uh, wat uit te wisselen. Maar, en jij geniet ja. natuurlijk ook van het rijden van uh, bijvoorbeeld Mollema en Dam. Ja, ja, dat vind ik prachtig. Tot nu toe moet ik zeggen, zijn we sowieso wel verwend met de Tour volgens mij. Of tenminste, ik vind het allemaal mooie etappes. Onder andere die etappen, dus ook, maar, maar ook de aanvallen. En uh, het is al uh, heel erg spannend geweest, maar het helpt natuurlijk wel als de Nederlanders het goed doen. En, uh, en ja, daar juich ik ook voor. Ja. En, en, maar je kan ook genieten, neem ik aan, van zo'n uh, prestatie van Vroom gisteren op, die, op de Van Toe. Ja, ja, dat was uh, spectaculair. Fantastisch dat hij in de gele trui uh, durft aan te vallen... en zo'n aanval plaatsen en er gewoon voor gaat. En, uh, en, dan, en dan ook nog uh, ja, echt, echt zijn uh, klasse extra kracht wil bijzetten... en een extra glans wil geven aan zijn gele trui... door ook op de mol van toe te winnen. Ja. ja, dat is fantastisch. Ik, ik vroeg me af of ze die fiets wel even gecontroleerd hebben na de afloop. Want het, het zou maar zo kunnen dat het een soort Solex-achtige fiets was. Want zo leek het wel een beetje alsof die ja, in een soort sprintje ging hij er gewoon vandoor op die berg. Ja, nou, hij vloog bijna de bocht uit op de mol van toe. Dat is echt, <laughs> uh, echt niet te geloven. Het moest in de remmen inderdaad. Ja, ja. ja het ging echt vroom uh, vroem. vroem ja. Maar ja. volgens mij vroom vroom gewoon op, uh, op eigen, eigen klasse. Want dat, uh, dat zie je ook wel. En uh, ja, gelukkig kun je ook inderdaad wel zien dat hij uh, behoorlijk uh, hard moet werken. Dat hij echt, uh, echt niet cadeau krijgt. Maar ja, het, uh, hij steekt wel met de en schouders boven, boven de rest uit. Vooral bergop. Ja. Over jouw plan, hè, want jij zou zo graag dan ook daar, uh, daar rijden. Uh, nou ja, neem de van toe maar als voorbeeld. Um, in ho in hoeverre, hoe lang ben je dan mee bezig eigenlijk, om, dat, om dat een beetje onder de aandacht te krijgen? Nou ja, eigenlijk al heel lang. Het zou natuurlijk uh, ik, ja, heel mooi zijn om een Tour te kunnen rijden. Uh, als, als, kleine, of als kind uh, ging ik al naar de Tour en uh, keek ik al naar die... Dit grote sportevenement. En ja, dan, dan zijn de, de helden in de Tour je voorbeeld. En het zou mooi zijn als niet alleen jongetjes dan hun voorbeeld kunnen volgen, maar straks ook meisjes hun voorbeeld uh, kunnen gaan volgen. En ook voor het geel kunnen gaan strijden. En um, ja, wat het mooie is aan de Tour is dat de hele entourage is er al. Uh, de hele wereldsportpers is er. En um, ja, de laatste. 10, 20 jaar heeft het vrouwenwiel en zo'n uh, ontwikkeling doorgemaakt... dat ik denk dat, uh, dat, ja, dat wij daar nu ook prima thuis horen. Ja. Is dat ook het... Want die, die, die Tour Feminine is er natuurlijk ooit geweest... in de tijden van Leontien van Morsel en, en haar grote uh, uitdagster. Uh, hoe heet ze ook alweer? Gianni uh, Longo. Longo natuurlijk, ja, ik kon even niet op de naam komen. Um, is er geweest, goed, maar de, de mensen die daar toen heel dichtbij zijn geweest... zeiden, ja, daar keek, daar keek heel weinig mensen naar, Er stonden weinig mensen langs de kant. Uh, nou ja, uh, maar jij zegt eigenlijk is het vrouwenwielrennen in, in al die jaren behoorlijk uh, veranderd. Ja, nou inderdaad. Het, ik moet zeggen, die, die tour toen Leontine won... heeft in Nederland uh, ook best wel een indruk achtergelaten. Want ik denk dat heel veel mensen de beelden van, uh, van, ja, van Leontine en Johnny... op du West wel kennen... Ja, zou, ik zou het uh, heel graag uh, ook zo een keer uh, doen. Maar uh, ja, het is langzaam doodgebloed. Het is van organisatie op organisatie overgegaan. Van twee weken naar tien dagen, naar acht dagen. Naar, uh, uiteindelijk heb ik hem nog een keer gereden. In 2009 was de laatste, was die nog maar vier dagen. Ja, dat, stelt, uh, dat stelt natuurlijk niks voor, dat is geen toer. Nee, je vindt dat en... het dan ook echt moet? Dus, dus echt drie weken bewijzen van? Ja, is ook nog nooit zo geweest zoals we nu de, de intentie hebben. De intentie is gewoon echt, echt drie uh, volle weken tour. Uh, met dezelfde finish plaatsen als de, de mannentour uh, voor de mannen uit. Zodat we eigenlijk gewoon uh, ja, vrijwel hetzelfde parcours doen. Uh, eventueel wat, uh, wat later in de etappe starten. Maar verder uh, ja, volledig gelijk. Want ik geloof dat er nu een regel is, 140 kilometer mag het maar zijn, vrouwen vrouwenetappe. Ja, nou in de etappe zelfs maar 130. Dus ook daar moeten we nog mee in de slag met de internationale wielenbond, UCI... Om te kijken of we daar nog iets aan kunnen veranderen. Um, ja, ik zeg al, we maken zo'n ontwikkeling door. En, uh, en het is echt wel professioneler aan het worden. Waardoor, ja, waardoor je gewoon die regels die er uh, van, nou ja, van een aantal jaren terug uh, zijn opgesteld. Dat we daar misschien ook een keer naar moeten kijken en uh, op moeten rekken. Ja, want jullie rijden Giro wel natuurlijk. Dus wat is het verschil eigenlijk? Waarom, waarom werkt het daar dan wel in Italië? Ja, waarom werkt het daar wel? Ja, uh, Giro, moet ik zeggen, die leeft in Italië echt. En Maglia Rosa, die, of dat het nou mannen of vrouwen zijn, die, uh, die trouwens heilig. Dus ja, dat is wel fantastisch. En onze Giro is gelijk gestart met, uh, met de tour. En uh, ja, dan. dan ook al is dan de tour bezig, moet zeggen, alle dorpjes zijn uh, roze aangekleed... en uh, mensen lopen uit voor, uh, voor de Giro. Ja. We praten zelf verder met jou, Marian Vos. Like the legend of the Phoenix...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 We're up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get song We're up all night for good fun We're up all night to get lucky We're up all night to get lucky We're up all night to get lucky We're up all night to get lucky We're up all night to get lucky The present has no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 Rogers en Pharrell samen. in Get Lucky. we praten door met Marianne Vos, die dus dat plan heeft ingediend om de Tour de Feminin weer op de kalender te krijgen. Um, Marianne, nog even daarover. Hè? Want is het ook zo dat jij een compleet plan kan overleggen dan aan de Wielenbond? Ja, nou, de petitie die, die wordt inderdaad wel ondersteund door, uh, door een plan. We zijn dus met die vier. Uh, Bielrensers deze petitie gestart om, uh, om daarmee richting de ASO uh, te kunnen gaan. Uh, elke, elke persoon die de pe petitie ondertekent, daar gaat een uh, mailtje naar Christian Prudom, de tourbaas. Dus die uh, heeft inmiddels een leuke volle mailbox. Maar ja, daar hoort wel een, uh, een plan bij. Natuurlijk ja. zijn er een aantal uh, dingen die, uh, die logistiek en. Uh, en ja, qua organisatie geregeld moeten worden. En daar, dat zijn ook wel een aantal dingen waar, waarop je het plan eigenlijk meteen kunt afschieten. Ja, wat heb je daarover nagedacht? Bijvoorbeeld de de die is heilig in de toer, want daar uh, verdienen ze natuurlijk een hele hoop geld mee. Dus als jullie voor de mannen aanrijden, ja, ja, waar moet het dan zijn? Voor de reclamecaravaan? Dan ja. moet je heel vroeg op. Of... Dan moeten we voor de reclamekaravaan uit waarschijnlijk, ja, ja. Ja. ja. Dus dat betekent s morgens heel vroeg rijden waarschijnlijk. Ja, nou goed, de reclamecaravan die rijdt normaal twee à drie uur voor, voor het peloton uit. En uh, ja, dan zitten wij daar nog een stukje verder voor. Uh, als onze etappes wat korter zijn, dan, uh, ja, dan wordt dat uh, wel vroeg opstaan. Maar dan is dat allemaal nog wel uh, in te plannen. Dus ja. dat is... Uh, ja, volgens, uh, volgens ons is daar wel echt wel, of is overal een mouw aan te passen, en is het allemaal wel mogelijk. Ja. En drie weken koersen bij die vrouw. Is het, dan, uh, is het dan zo dat elke dag Marianne Vos wint, en, en heel af en toe is iemand anders als jij een mindere dag hebt? Of is daar ook nog genoeg competitie voor drie weken koersen? Nou goed, de competitie is, is groot genoeg. Anders zou ik zelf dit, uh, dit plan ook niet, uh, niet zo neerleggen. Ik weet zeker dat. Uh, drie weken lang echt wel een mooie koers uh, kunnen neerzetten. En dat, uh, ja, dat gebeurt nu ook, alleen dat gebeurt nu een beetje buiten zicht. Uh, dat gebeurt nu in allerlei wedstrijden. Bijvoorbeeld nu is de turingen rondvaart gaande. Nou, vorige week is de Giro d'Italia gefinished. En daar wordt, uh, ja, daar wordt elke dag toch wel op het scherp van de snede gekoerst. Um, dus ik, uh, ja, ik verwacht daar gewoon hele mooie wedstrijden. En natuurlijk uh, hoop ik daar ook wel een keer nog te, te kunnen winnen. Dat, dat zeker, maar dat, uh, het zal niet zo zijn dat het een saaie bedoeling wordt. Ja. Uh, ik weet niet of je gisteravond hebt gezien, Marijne Vries zat aan tafel bij Mart Smeets. Uh, daar kwam iets opmerkelijks naar boven. Uh, het ging over de dopingcontroles, luister even mee. En jij zei aan tafel, toen het gesprek ineens ging over uh, dat getest worden... dat jij in jouw loopbaan één keer slechts getest bent. Ja. ja. En toen heeft iedereen zitten lachen aan tafel. Ja, omdat iedereen dacht dat het een grap was. Maar het ja. is geen grap, nee. Nee. Eigenlijk zou ik het liever helemaal niet over doping hebben. Nee, maar nee, we, dat gaat, het, gaat, nee, het gaat niet over om doping, het gaat over testen. Ja. Nou ja, ik vind dat eigenlijk wel... Uh een uh, grote misser in het vrouwenwielrennen... dat uh, ik rijd voor de UCI-ploeg Lotto-Belisol... eigenlijk vind ik dat ik gewoon in het systeem zou moeten zitten. Dat zit je ook niet? Nee, eigenlijk vind ik dat ik regelmatig getest zou moeten worden. Maar inderdaad, ik heb uh, in vier jaar tijd nog maar één keer... na de koers een urinecontrole gehad. En verder nog nooit. Dus in feite kan ik doen wat ik wil... want de kans dat ik gepakt word is heel klein. En uh, eigenlijk ben ik daar best wel boos over. Marijn de Vries aan van tafel bij Mart Smeets. Wat vind je daarvan, Marjan? Ja, nou, zeer slechte zaak... Inderdaad, er moet veel meer uh, gecontroleerd worden. Um, nu word ik zelf wel uh, jaarlijks wel 30, 40, 50 keer gecontroleerd. Dus uh, dat, ja, dat zijn toch wel iets meer uh, testen. Um, maar ja, wat mij betreft mag biologisch paspoort... ook gewoon in het vrouwenpeloton worden, uh, ja, worden ingevoerd. Ja. En uh, ik ben ambassadeur van Bike Pure. En dat proberen we ja, met, uh, met, die, uh, met die stichting en uh, richting de UCI... Um, ook wel in te voeren. en Natuurlijk is het allemaal uh, kostbaar. Maar ik denk wel dat het uh, dat heel belangrijk is... Ja. om in ieder geval die barrière op te werpen... en dat we niet uh, dezelfde kant op gaan... waar het uh, mannenwielrennen helaas uh, in, in, in verzand is geraakt. Nee. En gelukkig nu wel weer uit opkrabbelt. Maar ja dat moet je gewoon voorzien te blijven. Ja. En het vrouwenwielrennen zijn de belangen... Uh, nou ja, wat, wat, wat minder groot. Dus ik uh, zie ook niet echt, uh, nou ja, niet echt de grote problemen. En ik zie ook echt niks structureels gaande maar... Ja, het zou wel goed nou, zijn om dat voor te blijven. Nou ja, los even van, het, van dat, dat die sport uh, dan uh, alleen nog maar beter wordt. Het heeft natuurlijk ook met een soort erkenning te maken. Want het lijkt een beetje zo, nou ja goed, jij zegt ik word wel vijftig keer gecontroleerd. Maar zij dus maar één keer. Um, ja, je, je, dat lijkt dan ook een beetje, maar nou ja goed, oké, okay, we sturen ook nog even een dopingcontroleur daarheen of zoiets. Ik wil voor, jullie, voor jullie sport, de vrouwenwielerensport is het natuurlijk ook veel beter dat het dan ook echt serieus wordt genomen. Ja, nou ja, en inderdaad, de UCI lijkt een beetje bezig om nu de de brandjes of de, de brand te blussen bij de mannen. En uh, nou ja, dat vrouwenvuren, dat, uh, dat hoppelt wel mee. En dat, ja, dat is wel heel jammer dat zelfs vanuit de Internationale wielerbond daar zo uh, mee om wordt ge gesprongen. Wanneer gaan we het meemaken, Marian, dat jullie voor de mannen aanrijden? Nou ja, de intentie is uh, de 101ste Tour en dat is uh, volgend jaar. Ja. Maar ik weet wel dat dat uh, waarschijnlijk uh, lastig gaat worden. Maar wie weet, we gaan er in ieder geval voor. En uh, het zal heel mooi zijn om het uh, ja, Tour te kunnen rijden. En dat we in ieder geval die droom waar kunnen maken. Zo is het. Uh, sterkte met het aanbieden van die petitie en het uh, plannen maken. En die prudon, die moet maar helemaal gek worden van al die, uh, van die mailtjes die hij die binnenkrijgt. Ja, dat zal wel lukken, denk ik. Dank dat je even <lacht> met ons wilde praten. En blijf luisteren naar Radio Tour de Frans. Hoi. Mediaoverzicht. Hier is Raymond Serré. NS Handelsblad schrijft over de twee ongelukken waarbij dit weekend de fietsers om het leven kwamen. De verschillende snelheid van wielrenners en recreanten maakt het soms gevaarlijk op het fietspad en leidt ook tot irritatie. Recreanten vinden het intimiderend dat wielrenners hard schreeuwen om te waarschuwen dat ze er aankomen En racefietsers op hun beurt ergen zich aan ouderen die steeds achterom kijken en daardoor gaan slingeren. De Fietsersbond pleit voor meer begrip en denkt dat de aanleg van een tweede fietspad het probleem op sommige trajecten kan oplossen. De Belgische koning Albert heeft voor zijn afscheid een lens voor zijn fotocamera gekregen van de federale regering. Koningin Fabiola kreeg een bos bloemen. Dat gebeurde tijdens een lunch... waarbij ook de nieuwe koning Filip en prinses Mathilde aanwezig waren. Op de website van de VRT staan foto's van een lachende koning Albert. vice Alexander de Kroo noemt de bijeenkomst een historisch moment. Zondag is die troonswisseling in België. Muziekkorpsen van het leger zijn volop aan het repeteren voor de ceremonie. We moeten eerst zorgen dat we op die kasseien dat we moeten uh, voeten niet omslaan. We hebben ons mars te spelen. We hebben de tambour -major in de gaten te houden. Als er een mars afgeslagen wordt, als moet gedraaid worden... Dus we moeten eigenlijk wel uh, op veel dingen letten. Als dat allemaal goed gaat, dan klinkt het zondag zo. De positieve dopingtest van de topsprinters Tyson Gay, Asafa Powell en Sharon Simpson... beheersen de internationale media. Een van de betrapten, Powell, zegt dat anderen hem de doping mogelijk hebben gegeven. Dat zou kunnen, zegt de Nederlandse dopingdeskundige Herman ram. Maar als dat klopt, is dat volgens hem erg slordig. Dat vindt ook Oud-Olympisch Denise Lewis, zegt ze tegen Sky News. If you don't know and you're not sure, don't take it. It's quite simple. You know that there some products might be contaminated. There's quite a comprehensive list of do's and don'ts, what to take, what not to take. Denise Lewis heb ik naast gestaan in Londen. Uh, dat is, daar kijk je van op, hè? Ik ben stom verbaasd. <laughs> ja, het is een <laughs> Denise die heeft zelf ook goud gewonnen. Ooit. En is, is dat geworden? Nee, dat dan ja, weer niet. Nee. Het Van Gogh Museum heeft replica's laten maken... van de meest beroemde schilderijen van Vincent van Gogh. Het Parool schrijft dat het museum zo geld wil ophalen... bij rijke particulieren die een replica willen van een werk van de meester. De replica's worden gecontroleerd door de conservator van het museum... en zijn nauwelijks van echt te onderscheiden. Van Gogh wil met de opbrengst onder andere een verbouwing in het museum betalen... J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter boeken... heeft onder een mannelijk pseudoniem een misdaadroman geschreven. Het gaat over een oorlogsveteraan die privé wordt. De Sunday Times ontdekte dat de auteur Robert Galbraith in werkelijkheid niet bestaat. Rowling gebruikte die naam om zonder druk van de media een boek te kunnen publiceren. Op de website van de BBC zeggen fans van de Harry Potter boeken... dat ze dolblij zijn met het nieuwe werk. Oh, wow, oké. Dat is and En het is voor alle fans nu dat er een book boek is revealed. Dat was uh, Jackie Rowling en de defense met name... Dus, uh, die dus ook nu in de, ineens in de, in de thrillers uh, is en de misdaadroman. Ja, dat met die Denise Lewis, zeg, dat was echt waar, hoor. Hij uh, was daar voor de BBC namelijk. En die stond gewoon naast, me, leuk mee zitten kletsen. Um, eens even kijken. Araccia Rus heeft voor het eerst dit jaar een wedstrijd op WTA-niveau gewonnen. In het Oostenrijkse Bad Gastein versloeg ze dan zeven, zevende geplaatste Maria Teresa Torroflor. Die komt uit Spanje na bijna 2,5 uur tennissen met 7, 5, 5, 7 6, 4. Rus stond aan het eind van vorig jaar nog op de 68e plaats van de wereldranglijst, maar zakte dit jaar door een diepe vormcrisis naar plek 262. Straks is er nog een kwartiertje Radio Tour de France vanaf kwart over zes. Dan blikken we vooruit naar de komende dagen. Ik ga Radio Tour de France. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Langs de Dam probeert weg te springen uit die achtervolgende groep. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Pauke Mollema moet nu gewoon het karretje proberen aan te haken. De honderdste Tour de France. En het wordt zwaarder en zwaarder. De een na de ander moet lossen, maar Belkin zit nog goed. zoals was een Gio. Volg de Tour van dag tot dag via Nederland 1, NOS.nl. En elke toerdag vanaf 2 uur. De radio Tour de France. Probeer terug te komen in die groep op Radio 1.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 Vanaf nu altijd op de hoogte met Vodafone en NRC Next. Met een gratis iPad Mini, NRC Next Digitaal en een tweejarig jarig Vodafone data-abonnement. Nu, voor maar 40 euro per maand. Ga snel naar vodafone.nl slash next. Ja, inderdaad, vodafone.nl slash next. Minder boodschappen maken een betere commercial. Nu hoor ik u denken...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 Pap, mag ik een pony voor mijn verjaardag? Pony, weet je wel wat het kost? Ja, inclusief stalling, uitrusting, voeding, veearts en hoefsmid, kom ik op 265,50 euro per maand. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS. Een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Dankzij je collega's van de vakbond... heeft de politiek eindelijk aandacht voor de wantoestanden in de transport. En jij vraagt je nog af waarom je lid moet worden van de vakbond? FNV Bondgenoten wil gewoon goed werk voor iedereen. Ga naar fnvbondgenoten.nl en word nu lid. FNV Bondgenoten. Voor gewoon goed werk.